Uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. In Italië zijn mogelijk 30 mensen omgekomen in een hotel dat is bedolven onder de sneeuw, melden Italiaanse media. Het hotel in Farindola werd gisteren getroffen door een lawine na de aardbevingen. Er zijn nog maar twee overlevenden gevonden. Die zaten in een auto buiten het hotel. Volgens reddingswerkers staat nog maar één van de drie verdiepingen van het hotel overeind. Hulpdiensten hadden moeite om bij het hotel te komen door het dikke pak sneeuw. Farindola ligt aan de voet van de Appenijnen. Het hotel staat hoger in de bergen. Eerder werd ook bekend dat een man van 82 om het leven kwam... toen door de aardbevingen en de sneeuw het dak van zijn huis instortte. De werkloosheid blijft dalen. In tien jaar tijd is de werkloosheid niet zo hard gedaald als in 2016, zegt het CBS. In december stonden 482.000 mensen geregistreerd als werkloos en werkzoekend. Dat zijn er 17.000 minder dan in november. 5,4 van de beroepsbevolking is nu werkloos. De dalende werkloosheid doet zich voor in alle groepen, bij mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Rechters leggen steeds vaker een taakstraf op... in combinatie met één dag gevangenisstraf, meldt het AD. Daarmee proberen ze een verbod te omzeilen. Sinds 2012 mag in sommige zaken, bijvoorbeeld een zedenmisdrijf... niet alleen een taakstraf worden opgelegd... er moet een celstraf aangekoppeld zijn. Dat kan dus ook maar één dag zijn. Een hoogleraar zegt in het AD dat het hem niet verbaast... dat rechters deze ontsnappingsroute kiezen. Ze waren destijds tegen het taakstrafverbod. Titelverdediger Novak Djokovic ligt uit de Australian Open. De nummer 2 van de wereld heeft in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi in vijf sets verloren van Dennis Istomin. De Oezbeek staat 117e op de wereldranglijst. Djokovic heeft tot nu toe zes keer de Australian Open gewonnen. Het weer in de noordelijke helft wolkenvelden, in de zuidelijke helft helder. Het blijft droog, wel is het plaatselijk mistig. De komende uren vriest het licht tot matig. Vanmiddag vooral bij zee ligt de dooi. Morgen en zaterdag weinig verandering. Dit was het NOS Sjorn. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad nog viel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. Vijf kilometer vielen door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A2 richting Amsterdam tussen Apkoude en Knoopend Amstel 6 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de ringweg. De A10 Noord richting de A10 Zuid. Bij Buitenveldert is dat gebeurd. De rechterrijstrook en de afrit Buitenveldert is nog afgesloten. A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Nu een uur vertraging vanwege het ongeluk met de vrachtwagen bij Delft. Er is nog maar één rijstrook open, nog steeds. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via de A4. De file is daar inmiddels helemaal opgelost. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum het staat tussen Everdingen en Lexmond 3 kilometer. Daar heeft een kapotte auto gestaan, maar die is inmiddels weer weg. Dus de weg is daar weer vrij. Tot zover de even... ik. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Yeah, no.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 www.zfmzandvoort.nl And know that you really care Cause mm -hmm. any obstacle come you mm -hmm. well preparing mm -hmm. No mama you never shed tear Cause you said things mm here -hmm. to here And mm -hmm. you give the you love beyond compare yeah. You find the school fee and the bus fare Mmm, are in the pops disappear In a wrong bar can't find him nowhere Steadily your workflow, everything you know So you not stop, no time, no time for your dear Now she got a six year old Trying to keep him warm Trying to keep all the